12 uur, het NOS-journaal, door Alt-Megens. Goedemiddag, Geert Wilders wordt moe van het CDA. Kerk moet meebetalen om crisis in Italië het hoofd te bieden. De werkloosheid is opnieuw opgelopen in januari. Vanmiddag bewolking, al kan in het westen de zon af en toe doorbreken. Zo'n 7 graden is het en er staat een matige westenwind. Vanavond en vannacht gaat het vanuit het noorden regenen. Dan morgen is het zwaar bewolkt en dan motregent het soms. Middagtemperatuur ligt weer rond een graad of acht. Ja, Geert Wilders haalt hard uit naar het CDA vanochtend. Een paar weken voor de nieuwe onderhandelingsronde... voor extra bezuinigingen zegt de PVV-leider... zich te storen aan de opstelling van het CDA. Dat zegt Wilders tegen verslaggever Michiel Breedveld. Nou ja, weet u, ik word toch een beetje moe van het CDA... als ik heel eerlijk mag zijn... De heer Verhagen heeft vorige week in een interview met de Telegraaf heel erg benadrukt dat hij graag hervormingen wil. Gisteren heeft hij dat nog een keer herhaald. Vanmorgen zag ik in een Financieel Dagblad minister De Jager die ook weer zei van we moeten vooral hervormen. En de tijden dat het CDA bepaalde hoe wij hun verkiezingsprogramma gaan uitvoeren. U weet ooit hadden ze 50 of meer dan 50 zetels. Die zijn echt voorbij. En wat mij betreft krijgt het CDA ook 0,0 hervormingen als we niet eerst fors gaan snijden in de ontwikkelingshulp. Als het CDA nou ingeeft als het gaat om die ontwikkelingssamenwerking... bent u dan bereid om te praten over de hypotheekrenteaftrek? Nou, ik ga hier niet uh, onderhandelen als u dat uh, mij toestaat. Ik ga... Het lijkt ik ga... er anders wel op. Ik ga hier niet zeggen waar we vervolgens wel of niet uh, uitkomen. Uh, u weet hoe wij denken over andere punten, heb ik ook eerlijk gezegd. Maar dat laat onverlet dat we met drie partijen hebben afgesproken... dat alles bespreekbaar is. Ja, maar die, die hypotheekrenteaftrek, hè, want daar bent u heel duidelijk in geweest. Niet aan morrelen. Ja. Bent u nu toch bereid, als u zegt van nou ja, alles is bespreekbaar, om ook daarover te praten? Nee, dat zeg ik niet. Alleen, ik heb wel gezegd, en dat hebben alle drie de partijen gezegd... als je aan de onderhandelingstafel zit en iemand wil dat aan de orde stellen... dan kan dat, dan mag dat en dan loop je niet weg. Dat is iets anders dan dat je er ook op die punten uit gaat komen. Wat ik nu alleen zeg, is dat de inzet van het CDA iedere dag opnieuw... is hervormen, hervormen, hervormen... Eh, wat mij betreft kunnen we erover praten, nog los van de vraag of we uit gaan komen. Maar we komen er in ieder geval niet uit, is mijn boodschap, via u aan het CDA. Eh, als we ook niet fors gaan bezuinigen op ontwikkelingshulp, daar ligt een miljardenpot. En als we dat niet doen, ja, dan zijn we wat mij betreft heel snel uitgepraat. Is het strikt noodzakelijk om binnen die Europese norm van min 3% te blijven als het gaat om het begrotingstekort... U heeft daarvan al gezegd, dat bepalen we zelf wel. We laten ons niet dwingen door eurofielen als eurocommissaris Olli Rehn. De eurocommissaris van begrotingszaken. Nou, ik heb gezegd, Olli Rehn um, um, heeft zich niet uh, te bemoeien... wat mij betreft met onder onderhandelingstafel. En um, uh, wat we daarmee doen, um, ook daar ga ik nu geen uitspraak over doen. Maar dat is wat mij betreft ook gewoon een onderdeel... van waar we begin maart uh, over gaan praten. Gevoelig punt. Uh, dat, dat is een heel gevoelig punt, absoluut. En uh, daar gaan wij, uh, neem ik aan, uh, begin maart uh, met de drie partijen over praten. Geert Wilders in gesprek met Michiel Breedveld. Praat nog even door met onze verslaggever Marcel Bril. Marcel, uh, stevige taal is dat van uh, Wilders? Uh, zo kennen we hem. Uh, maar hoe verklaar jij deze uitlating op dit moment? Je merkt heel duidelijk dat het onderhandelingsspel goed begonnen is hiermee. Hoe dichter de onderhandelingen uh, komende maart, begin maart naderen, hoe groter de druk wordt. CDA-vicepremier Verhagen die herhaalt bij elke gelegenheid uh, die hij krijgt: dat er niet alleen bezuinigd moet worden, maar dat er ook hervormd moet worden. Dat is het echte stuk van het CDA. Nou ja, zoals je hoorde, stoort Wilders zich daar erg aan. Want hij is veel minder van de hervormingen. Dus dan vindt Wilders het nodig om zijn stokpaadje maar weer eens van stal te halen. Namelijk, er moet echt op ontwikkelingssamenwerking bezuinigd worden. Nou ja, en vandaag heeft hij een moment gekozen... om die positie nog eens te benadrukken. En, en uh, het is een kwestie van zwaar inzetten... zodat er ook wat te onderhandelen valt. Zo is het. Ja, dit is echt het begin... wat ik net al zei, van het onderhandelingsspel. Um, nou ja, het lijkt er misschien op... dat ze nu verder uit de... Komen te staan. Maar je kunt het ook anders bekijken. Want het zijn de bekende standpunten hè, die herhaald worden iedere keer weer van het CDA en ook van Wilders. Maar goed, als je dan wat verder gaat kijken, dan zie je de hypotheekrenteaftrek. Uh, om daar zaken aan te veranderen. Dat was voor Gert Wilders in december nog een breekpunt. Handen af van de hypotheekrenteaftrek, zei hij toen. Mm -hmm. Maar nu zegt hij: ja, als er op ontwikkelingssamenwerking bezuinigd wordt, is alles bespreekbaar. Wat overigens weer niet betekent, wat hij zelf net ook al zei in het interview, dat hij dan ook met veranderingen akkoord gaat. Maar ook al wil hij dat niet zeggen. Het is wel een beweging. En als je dan naar het CDA gaat kijken... die heel erg principieel stonden in de ontwikkelingssamenwerking... die wilden daar niet op bezuinigen, die zeggen achter de schermen... ja, waarschijnlijk zijn we ook best wel bereid om daar op te gaan bezuinigen. Dus ja, dan nou komen ze juist dichter bij elkaar, zou je kunnen zeggen. Maar dat is wel het ingewikkelde hier aan een, een boze Wilders... en tegelijkertijd het beeld dat ze wel eens dichter bij elkaar kunnen komen. Maar ja, dat is nu eenmaal de hogere politieke onderhandelingsstrategie. Marcel Bril, dankjewel. Het Europarlement wil dat premier Rutte uitleg komt geven... over de website die de PVV heeft opgericht... om te klagen over Oost- en Midden-Europeanen. Op verzoek van de EVP-fractie wordt een debat gevoerd... over de volgens Brussel anti-Europese en anti-immigranten-website. De EVP-fractie is de grootste fractie in het Europees Parlement. Onder meer het CDA maakt er deel van uit. Europarlementariër Dal, die het debat aanvroeg... wil dat premier Rutte uitleg geeft over het standpunt van de Nederlandse regering. En ook wil Dal weten waarom Rutte niet eerder uitleg heeft gegeven... en waarom hij geen afstand neemt van het PVV-initiatief. Het debat in het Europees Parlement staat gepland... voor volgende maand, 13 maart, in Straatsburg. Niemand ontkomt eraan in Italië. Ook de Rooms-Katholieke Kerk moet meebetalen... om de, crisis, de financiële crisis het hoofd te bieden. Het is een wetswijziging van premier Monti... en die kan de kerk 2 miljard euro gaan kosten. Correspondent Bas Mesters. Bas, leggen eens uit. Hoe kan dat? Ja, het gaat om een aanstaande wetswijziging... die de ontheffing voor het betalen van onroerend goedbelasting... voor non-profit-organisaties drastisch inperkt. De kerk hoefde tot nu toe nauwelijks onroerend goedbelasting te betalen. Het Vaticaan, bisdommen, kloosterorden... die bezitten honderdduizend gebouwen. Natuurlijk 26.000 kerkelijke gebouwen... maar ook hotels voor pelgrims, mensa's, privéscholen... en gezondheidsstructuren, ziekenhuizen en dergelijke. En heel veel panden die worden verhuurd... Als ik in zo'n pand maar één kamer bevond waar geen commerciële activiteit werd verricht... dan was de hele structuur vrijgesteld van onroerend goed belasting. En dat wordt nu anders. Als er een kapel is in een pand wil dat niet meer zeggen dat de rest van het hotel of, of ziekenhuis geen belasting hoeft te betalen. Maar dat was de truc, een hotel met, met een aantal kamers en één kapel ergens in een hoek en dan was het gevrijwaard van, van belasting. Ja, of dat er bijvoorbeeld in één hoek uh, uh, um, iets werd gedaan voor armen. Dan was het hele pand ja. vrijgewaard. Nou, dan kan de kerk dus uh, miljarden gaan kosten. Is dat nou de manier van, uh, van Monti om, om het financiële gat te dichten? Ja, dat speelt natuurlijk mee. Uh, deze discussie die loopt na, uh, al heel lang uh, dat de kerk mee moet gaan bepalen. De extra druk die er is gekomen, die komt van de Europese Commissie. In 2010 zei hij dat dit eigenlijk allemaal... Uh, een kwestie van oneerlijke concurrentie is. Dat hotels van de kerk geen belasting hoeven te betalen... en andere hoteliers in Rome bijvoorbeeld wel. Hm. Die druk die is uh, enorm uh, verhoogd. Oud-premier Berlusconi die bleef de kerk steunen... omdat hij wist dat hij ook zo stemmen kon krijgen. Hij heeft verzonnen als er maar iets in een pand... Plaatsvindt wat, uh, wat niet commercieel is, dan is het hele pand gevrijwaard. Maar de technocraat Monti, die is aangesteld door president Giorgio Napolitano in het parlement... die is niet afhankelijk van de kiezer en dus vrijer in zijn handelen. Ja. En die zegt nu in uh, 165 woorden op zijn website dat dit gaat veranderen. Ja, en dat gaat de kerk heel veel geld kosten. Dus uh, is, is er al gereageerd aan die kant? Ja, de schattingen lopen trouwens uiteen. De kerk zelf zegt dat het 100 miljoen zal gaan kosten. De belastingdienst zegt dat het wel eens nou, 2 miljard zou kunnen heel veel, zijn. Kunnen we er is zeggen. nog niet gereageerd. Dat is een groot verschil, ja. En dat moet allemaal uitgezocht worden. Wat is wel van de kerk, wat niet. En uh, wat wordt er in die gebouwen gedaan. Dat is nog een hele operatie. Maar um, de kerk heeft drie maanden geleden gezegd... toen Monti aantrad... Dat, dat dit soort dingen nu wel bespreekbaar worden... gezien de financiële situatie van Italië. Okay. Voor zover dankjewel je wel voor je uitleg, Basmeisters. Dit is het NOS Journaal, het door meegens. megens De werkloosheid in Nederland is opgelopen naar 6%, blijkt uit de jongste cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Er zitten nu 474.000 mensen zonder werk. Zowel het aantal ingeschreven werkzoekenden als het aantal WW-uitkeringen is in januari gestegen. De werkloosheid is nu hoger dan tijdens de vorige piek in februari 2010. Alleen onder jongeren is de werkloosheid nog steeds lager dan bijna twee jaar geleden, ondanks een toename in de afgelopen maand. Sinds dinsdagavond hebben honderden klanten van Ziggo in Maarn-Zuid... geen tv, geen internet en geen vaste telefoonverbinding meer. Werkzaamheden langs de A12 hebben ze een glasvezelkabel uh, getrokken. Erik van Doezelaar van Ziggo, goeiemiddag. Goeiemiddag. Dinsdagavond zeg ik, het is nu donderdag. Dat is wel lang. Dat is heel lang, ja. Hoe, het is hoe ook kan heel het heel zo lang duren? Nogmaals, het is heel gecompliceerd. Uh, het is een uh, geluidsval die gemaakt wordt naast de A12... En aan de andere kant van die geluidsval is de spoorlijn. Dus een klein stukje, zeg maar, daartussen waar die geluidsval is en waar ook de kabels lopen. Ja. Nou, bij die werkzaamheden die in opweg van Rijkswaterstaat uitgevoerd worden, zijn dus kabels geraakt en daardoor hebben een deel van onze klanten in Maan hebben dus geen televisie, internet en telefoon. Ja, ja we we, in dit soort situaties, als het zich ooit voordoet... want gelukkig gebeurt dat niet vaak natuurlijk... Uh, dan uh, schakelen wij een gespecialiseerde aannemer in. In dit geval ook. Maar het is zeer moeilijk om, uh, om te werken... omdat uh, het gebied waar, de, waar dat er moet gebeuren is, uh, is zeer beperkt. Het is tussen de spoorlijn en de weg in... waardoor je niet zomaar van alles en wat kan doen. Mm -hmm. Met name op het gebied van vergunningen. Dus als we gaan graven of als we iets willen veranderen... dan moet je een vergunning hebben. Ja, Dus dat begrijpen... Dat duurt allemaal veel te lang. Mm -hmm. We willen natuurlijk zo snel mogelijk een oplossing hebben. Dus uh, ja, we zijn nu bezig met de, de aannemer. Want wij doen dat zelf niet. Maar we, we besteden dat natuurlijk uit aan een gespecialiseerde aannemer. Ja. Die is nu bezig om uh, te kijken maar welke oplossingen daarvoor is kunnen Is die vergunning ook, Met andere woorden, zijn ze daar ook werkelijk bezig met het repareren van die kabel nu? Nou, op dit moment nog niet, omdat wij zelfs nog niet precies weten welke uh, buis de kabelbreuk uh, is. Dus we moeten eerst nog precies gaan meten waar het allemaal is. Maar ja. nogmaals, om daar te komen in dat gebied en daar uh, ook werkzaamheden te doen, dat, dat is uh, zeer gecompliceerd. Ja. En hoeveel mensen zijn hier nou de dupe van? Uh, dat is de, de, de wijk ten zuiden van uh, A12 in Maan. Dus uh, ja, ik weet niet precies hoeveel dat er zijn. Maar... Hm. Dus je kunt, en ik kunt er ook niet zeggen wanneer mensen weer tv kunnen gaan kijken. Kunnen gaan nee, we, ho op. we hopen dat het vandaag nog wel opgelost gaat worden. Ja. Dat wel, met een noodoplossing. Maar daar kan ik absoluut geen garantie geven. Het enige wat ik kan zeggen is dat mannenmacht eraan gewerkt wordt om dat toch uh, op te lossen. Het is natuurlijk iets wat geheel buiten onze schuld ligt. En, uh, maar het zijn wel onze klanten die de dupe zijn. Dus vandaar dat we dat meteen willen... Herstellen. Ik hoop dat ze het via de autoradio of transistor hebben opgepikt, meneer Van Doeselaar van Ziggo. Heel goed. Dank u wel. In Rotterdam is een man aangehouden die vorig jaar vervalste toegangskaarten voor het muziekfestival Lolens verkocht. Man, 31 is die, bood de kaartjes voor de Lolens editie van 2011 aan via internet... Voor de verkoop van de kaartjes sprak hij met de slachtoffers af op NS-stations. Het was moeilijk om de man te traceren... omdat hij niet zijn eigen internetverbinding gebruikte. Hij zette de kaartjes op een verkoopsite... via onbeveiligde internetverbindingen. Dan Oostenrijk. Snelwegen en spoorlijnen in het westen van het land... zijn onbegaanbaar door lawines en hevige sneeuwval. En vannacht is er 70 centimeter sneeuw weer gevallen in Oostenrijk. En onder andere het koninklijke skiort Leg is niet bereikbaar. Koningin Beatrix zit daar ingesneeuwd. Komend weekend gaan veel landgenoten haar achterna op skivakantie in Oostenrijk. Sport. Vierde dag van het ABN AMRO World Tennis Tournament. Rotterdam, Roger Federer speelt niet omdat zijn tegenstander uh, Michael Juschny zich geblesseerd heeft teruggetrokken. Morgen staat Federer in de kwartfinale. Mark Brasser in Ahoy. Ja Mark, Federer dus niet, dat is een teleurstelling, maar wie speelt er wel? Ja, nou ja, Federer speelt wel. Hij geeft een demonstratie vanavond. Dat, oh, dat is, is wel leuk. zo leuk voor het publiek, inderdaad. En ja, dat had hij niet hoeven doen. Ik bedoel, een mooie sieste van de Zwitser. En dat op de dag dat zijn moeder 60 wordt. Hij had, en zijn moeder is in Rotterdam, viert haar 60ste verjaardag hier. Hij had ook met de hele familie uit eten kunnen gaan vanavond. Maar dat doet hij niet. Hij komt naar Ahoy, speelt tegen Igor Sijsling een super tiebreak. Nou, dat zal een kwartiertje, misschien een half uurtje duren. Dus voor, voor, voor, voor Federer ook ja, een beetje een training. Hè, om in dat ritme te blijven. Want zo'n dag vrij, ja, dat is natuurlijk ook wel vervelend. Wie er wel speelt op dit moment, Koolschreiber tegen Andrea Seppi. Duitser tegen een Italiaan. 6-4-3-2 in het voordeel van Seppi. Uh, daarna komt de Bogomolov junior tegen Casquet. Maar toch wel de mooiste partij staat laat op de middag gepland. Of in ieder geval de derde partij op het centkort. Marcos Bagdatis tegen Thomas Berdig. Daar verwachten we hier allemaal toch wel heel erg veel van. Timo de Bakker en Robin Haasen gaan nog dubbelen vandaag. Nou, en dan de avondpartij om half acht. Dat had eigenlijk het tijdstip van Federer moeten zijn. Daar staat nu Juan Martín Del Potro. Ook niet verkeerd. Dat is toch de nummer 10 van de wereld. Oud Grand Slam winnaar. Hij won de US Open. En daarna dan nog ja, een Nederlandse tennishoop zeg maar, in bange dagen. Jesse Houta hij speelde de tweede avondpartij tegen Victor Troitski. Mark Brasser in de hooi, dankjewel. Nog een keer de hoofdpunten uit deze uitzending. Geert Wilders wordt moe van het CDA. Het CDA kan verdere hervormingen wel vergeten. als er niet wordt bezuinigd op ontwikkelingssamenwerking, zegt de PVV-leider. Het Europarlement wil dat premier Rutte uitleg komt geven. over de Clark uh, over Oost- en Midden-Europeanen die de PVV heeft opgericht. Moet die volgende maand komen doen, als het aan de EVP ligt. En de werkloosheid is opnieuw opgelopen. In januari steeg die naar 6 procent. Blijkt allemaal uit de jongste cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Dat was het uitgebreide NOS-journaal. Zometeen hier op Radio 1, de NCV, met lunch. Een vast nummer is een vertrouwd nummer. Maar als ondernemer wilt u ook onderweg bereikbaar zijn.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 Dit is Radio 1, NCRV, -E. Lunch, Frank Dumos. Goedemiddag, welkom bij Lunch. W8, bel je zo, kmoe weg, waarom kom je vanaf niet komen? Een beetje taalliefhebber krijgt tranen in zijn ogen van dit soort sms-taal. Maar er zijn ook deskundigen die het als een verrijking zien. Daarover zometeen meer in ons mediaforum. In het Mediaforum praat ik ook met, praat ik met Luc Koelman, columnist voor onder meer De Metro... en Jurie Albrecht, journalist en directeur van het debatcentrum De Bali in Amsterdam. We gaan het ook hebben over de omstreden Al Haddad... die morgen toch naar Nederland wil komen. Volgens de sharia-geleerde zelf is al ophef overdreven... en heeft hij geen antisemitische uitspraken gedaan. Are you an extremist, a preacher of hate? <laughs> This is a very funny question. Would you expect anyone to say yes, I'm an extremist... <laughs> Erg grappig. We hebben een unieke situatie in de Nationale Nieuwsquiz. Drie kandidaten op rij hebben 72 punten gescoord. En ik zeg het uit eigen belang, ik hoop van ganse harte dat Marcel Mondelaars daar overheen gaat. Wordt nog wat anders morgen als we vast moeten stellen wie de weekwinnaar wordt. Wil je zelf meedoen aan de quiz? Mail dan je naam en je nummer naar Nationale Nieuwsquiz@ncv.nl. Dit is Radio 1. Lunch. Een opmerkelijke advertentie in de Telegraaf. In een pagina grote advertentie van Egon, gericht aan Ajax... de club waar ze sponsor van is, staat onder meer... Er was onrust en verdeeldheid. Egon heeft partijen opgeroepen tot samenwerking te komen. Helaas is dat niet gelukt. Verder verwijst de advertentie naar de wedstrijd van vanavond... dat Manchester United echt een club is. Bob van Oosterhout is van Triple Double Sport Marketing. Bob van Oosterhout, goedemiddag. Goedemiddag. Een slimme advertentie van Egon... Ja, ik vind het een uh, enorme klasse tonen... want je zult maar sponsor zijn van Ajax uh, de afgelopen anderhalf jaar... en alleen maar te maken hebben gehad met uh, de onrust rondom die club... wanneer je zelf als merk uh, in je campagnes propageert... wij zijn eerlijk over. Uh, daar kiest geen enkele sponsor voor. Je wil als sponsor natuurlijk met positieve associaties uh, aan de haal... en dat uh, Egon zich lange tijd afzijdig heeft gehouden in dit uh, conflict en dan nu aan het eind van de rit roepen van kijk eens... wij roepen op tot verbinding, dat vind ik wel heel erg mooi. De, de, die, die realistische toon die valt inderdaad heel erg op. Het gebeurt niet zo heel vaak dat een sponsor open en bloot zegt... dat ze niet blij zijn met een club, toch? Nee, en uh, dat was voor Egon ook ontzettend lastig uh, de afgelopen periode. En uh, kijkend naar mijn eigen ervaringen... ik weet zeker dat heel veel sponsors al lang en breed zouden hebben overwogen... om uh, de sponsorstekker eruit te trekken. Uh, Egon heeft zich keurig op de achtergrond gehouden. Heeft steeds geroepen wij zijn sponsor van het hele bestuur. Van alle sponsors, van alle supporters, van alle uh, uh, raad van commissarissenleden. En wij kiezen geen partij. En uh, nu het conflict op een eind lijkt te komen doet Egon deze oproep en uh, is tegelijkertijd natuurlijk ook wel een vingerwijzing naar de huidige bestuurders. En wat voor vingerwijzing ziet u erin? Nou, ik vind het opvallend uh, dat juist de hoofdsponsor eigenlijk uh, moet oproepen tot uh, uh, zorg voor een Ajax United. Uh, daar zou je normaal gesproken als bestuurder of als uh, commissaris natuurlijk uh, liever niet op aangesproken willen worden. Maar Egon zegt hiermee ook natuurlijk indirect, uh, nu moet het onderhand eens echt afgelopen zijn. Nou, betaalt Egon natuurlijk ook fors. Hoeveel betalen ze ongeveer per jaar, weet u dat? Ja, ze betalen 10 miljoen. En daar zit nog een variabele component bovenop... Van, uh, die kan oplopen tot 2 miljoen wanneer Ajax uh, bijvoorbeeld de titel wint... het goed doet in de Champions League, et cetera, et cetera. Wie betaalt, bepaalt. Dus ze hadden al veel eerder veel meer druk kunnen zetten op de club, toch? Ja, dat hadden ze zeker kunnen doen. En dat vind ik ook uh, zo opvallend. Kijk, er zal achter de coulissen absoluut wel eens uh, uh, de onvrede kenbaar uh, gemaakt zijn... Uh, maar naar buiten toe heeft Egon zich altijd heel professioneel en heel uh, goed afzijdig uh, gehouden. Dus ja, dat is zeker opvallend in deze hele situatie. Volgens uh, de krantenpers Pers uh, zou de crisis de shirtwaarde van Ajax met 5 miljoen euro hebben doen afnemen. Ik weet niet wat de shirtwaarde precies is, maar uh, klopt dat, dat bedrag? Nou, ik heb dat artikel zelf niet gelezen. Ik vind 5 miljoen euro vind ik wel erg veel... Uh, dat geloof ik nu ook niet helemaal. Uh, wel is het zo natuurlijk. Uh, wat ik al aangaf, sponsoring, dat doe je eigenlijk om mee te liften op, op, op positieve emoties, op positieve associaties. Uh, clubs in het betaald voetbal, dus ook Manchester United en ook AC Milan, die hebben een bepaalde waarde. De waarde van Ajax als club, die zal ongeveer rond de 150 miljoen euro liggen. En het merk Ajax is natuurlijk door alles wat er gebeurd is de afgelopen anderhalf jaar, ja... Dat heeft toch wel een deukje opgelopen, maar ik vind 5 miljoen wel erg veel. Maar 5 miljoen betekent dat Egon in een nieuwe situatie niet 10 miljoen... maar misschien 5 miljoen zou moeten betalen voor dat sponsorcontract? Ja, zo'n uh, artikel suggereert dat wel, ja. Goed, Bob van Oostraat. Laten we maar afwachten hoe dat nou weer af gaat lopen. Bob van Oostraat van uh, Triple Double Sport Marketing, dank u wel. Graag gedaan. De winnaars van de Pfizer-persprijs, de prijs voor beste verslaggeving over ziektebeelden, schenken het geldbedrag dat ze krijgen aan een goed doel. Het gaat om een bedrag van 5000 euro, dat is gewonnen door journalisten van het vara programma Zembla, met een uitzending over antibiotica. Het geld schenken ze aan een huisarts die in een juridische strijd is verwikkeld met het RIVM. Het is overigens de laatste keer dat de prijs wordt uitgereikt. Pfizer stopt na vijf jaar met de prijs in verband met bezuinigingen bij het bedrijf. De begrafenis van Whitney Houston zaterdag zal een besloten bijeenkomst zijn. Maar wel te volgen via internet. Eén persoon is aangewezen die de beelden mag maken. En vervolgens zijn die beelden beschikbaar voor iedereen die ze wil hebben. Altijd als zombie willen spelen. Dat kan, want er komt een wereldwijde auditie voor de serie The Walking Dead. Via een speciale app kunnen geïnteresseerden zichzelf tot zombie omtoveren. En de meest creatieve uiting mag naar Amerika. Uit elk deelnemend land, waaronder Nederland... gaat dus één zombieacteur naar Los Angeles voor de officiële auditie. De uiteindelijke winnaar krijgt een rol in de derde serie van The Walking Dead. Wie wordt de cartoonist van de toekomst? Wellicht kunt u hem vanmiddag in het Persmuseum bewonderen. Dan wordt de winnaar bekendgemaakt van een cartoonwedstrijd... voor jongeren tot 19 jaar. Um, Niels Beugeling heb ik aan de telefoon. Conservator bij het Persmuseum en jurylid. Goedemiddag. Ja, Goedemiddag. Uh, zijn er veel jongeren die iets hebben ingestuurd? Nou, bijna honderd. Daar waren we erg blij mee. En het is over het algemeen ook van uh, verrassend goede kwaliteit. En wat is verrassend goede kwaliteit? Nou, dat ze, dat ze en een goede tekening hebben gemaakt... maar ook uh, heel goed hebben gekeken naar wat er eigenlijk nu speelt in de wereld. En dat op een hele een heldere manier hebben verdeeld. Dus uh, ja, we waren echt wel uh, blij verrast. Wat waren de voorwaarden? Een cartoon is altijd één plaatje... Nee, dat niet eens. Nee, want dat is tegenwoordig bij de, de echte, zeg maar, de Inkspotprijs ook niet meer. Dan mag je ook strip insturen als je maar een politiek tintje heeft. Maar het moest inderdaad wel een nieuwswaardigheid hebben. Er moest humor in zitten en, en de boodschap moest helder en duidelijk overkomen. Dan nou gaat het om cartoons die nog niet gepubliceerd zijn. Ik kan me voorstellen dat een kant niet alles wil plaatsen, bijvoorbeeld omdat de grap te hard is. Ik denk het ook, hoor. Ik denk dat meer tekenaars daar last van hebben dan wij allemaal denken... Maar dat het vaak niet eens naar buiten komt. Maar het hangt ook een beetje van de waan van de dag af. Een bepaald item kan er voor de ene dag alweer uit het nieuws zijn. En dan uh, beslissen ze ook op andere voorwaarden. Maar zijn er uh, harde grappen te zien in de inzending? Maar maken jongeren hardere grappen dan, dan niet-jongeren? Nou, dat was misschien wel een van de interessantere observaties, inderdaad. Dat jongeren erg hard kunnen zijn. En zeker als het dan bijvoorbeeld gaat om een thema als misbruik in de katholieke kerk. Nou, daar heb ik verschillende tekeningen van gezien waar. De, de, de huidige politiek tekenaarsgeneratie voor terug zou uh, deizen. Via radio1.nl kunt u via de webcam uh, meekijken met deze uitzending. Of dat zo spannend is, weet ik niet. Wat wel leuk is daarin, is dat wij een aantal cartoons uh, laten zien daar. Dus als u mee wilt kijken en u zit achter een computer... kijkt dan even naar uh, radio1.nl en zet de webcam aan. Um, betekent dat dat jongen ook andere onderwerpen aansnijden? Ja, dat was heel opvallend. Maar dat is natuurlijk ook logisch. Het is een, een, behandeld zeg maar, in hun maatschappijleer. Daar is deze zeg maar wedstrijd in verdeeld en dan merk je heel duidelijk ook dat het de laatste nieuwsontwikkelingen zijn zoals de, de toestand in uh, Noord-Korea met uh, Kim Jong-il uh, en uh, ook de toestand natuurlijk in de Arabische wereld. Dat zijn onderwerpen die uit springen. Ja, ja, maar ze durven ook bijvoorbeeld over wilders en de politieke onderwerpen waar uh, niet elke Nederlandse cartoonist uh, moslims, niet elke Nederlandse cartoonist zich aan wil wagen, daar wagen zij zich wel aan. Ja, je, je merkt gewoon dat er veel minder scrupules zijn. Misschien dat ze niet in hun hoofd hebben dat het door heel veel mensen al wordt gezien. Maar op zich is die vrijheid is heel prettig om te zien dat ze zich niks uh, gelegen laten liggen aan wat voor conventies dan ook. Vanmiddag is de bekendmaking van de winnaar van de Junior Inkpotprijs. Wordt dat de nieuwe Jos Collignon of de nieuwe Peter van Straten? Nou, de Junior Inkpotprijs is uh, op zich al een wat langer bestaande prijs. En die is eigenlijk. Uh, gelieerd aan de Inspotprijs, maar wordt uh, uitgereikt door een jury van, uh, van jongeren. En dat is wel interessant. De, de Inspotprijs wordt natuurlijk door een vakjury uitgereikt. En de Junior Inspotprijs echt door leerlingen van voortgezet onderwijs. Dat doen er inmiddels bijna duizend aan mee. En dan merk je ook dat daarin een grote discrepantie zit tussen de, de, de, de grote Inspotprijs en de Junior Inspotprijs. Niels Beugeling van het Persmuseum, dank u wel. Graag gedaan. Dan is hier de laatste vraag, de handvraag... De Beatles naar blokken. Het mediaarchief. Vandaag, precies zes jaar geleden, op 16 februari 1996, overleed zanger en componist Jules de Korte. De door een medische fout op één jaar leeftijd blind geworden de Korte stond bekend om zijn soms wat wrange liedjes. In 1993 was de Korte te gast bij EO-presentator in dienstprogramma 50-50. Waar Binnendijk Hennie Huisman, Huisman nog aan het huilen kreeg... reageerde de Korte vrij laconiek op de vragen over zijn gebrek aan geloof. Ik vind het altijd zo moeilijk van, uh, laten we zeggen, erge christenen... dat die iets hebben van, uh, denk maar niet dat het leuk is. Als je, als je in de zon zit, hebben ze toch iets van, uh, vanavond zal het wel regenen... Wat, wat doe ik nou? Ik, bedoel, ik wil het best horen, hoor. Wat doe ik voor verkeerd? Nou, ik denk dat de grootste zonde is... dat je de maar voorziening ik... die God gegeven heeft in de Heer Jezus Christus... eigenlijk niet zo nodig hebt. Maar dat heeft toch ook met een keuze te maken? Nee, dat is niet waar. Ik, ik, ik kan niet zeggen dat ik... Uh, dat ik dat mooi vind. Nee. Maar, nee, maar er zijn mensen die dat mooi vinden. Die zeggen van, uh, als je dit hoort, dat, dat mag al niet. Dat nee. moet al minstens... Zodra ik het vind, echt waar Henk, zodra, zodra ik vind dat ik inderdaad mij eh, ter aarde moet werpen... en eh, erkennen wat een groot zondaar ik ben, dan zal ik dat doen. Jules de Korte, 71 jaar, zijn geworden in gesprek met Henk Binnendijk van de EO. In 2005 verschenen de verzamelde liedjesteksten van Jules de Korte. Dit is Radio 1. Lunch. Uit ons Mediaforum, Luc Koelman, columnist voor onder andere De Metro... en Juri Albrecht, journalist en directeur van het debatcentrum De Bali. Heren, welkom. Hoi. We hebben nou, het even over die <coughs> advertentie gehad van, uh, van uh, Egon. Deze pagina grote advertentie in de Telegraaf. Ajax United, Kunnen jullie het ja. jullie tegenaan. Ja, ik, uh, um, het verbaast me dat ze, dat, ze, uh, dat ze er nu pas mee komen op zich. Maar ik vind het wel een hele goede uh, marketingstunt weer. En zij leiden, leiden natuurlijk enorme schade... En uh, um, Jan Driessen, hoofdmarketing daar, uh, zijn sponsoring... die zal dit wel uh, uh, mede bedacht hebben. Want het, is natuurlijk een, het valt enorm op. En uh, Hoe komen ze hier nou nog uit? Nou, dit is wel een manier om te laten zien van... ja, jongens, um, er zit ook een eind aan ons geduld. Maar wat, wat is nou precies de boodschap, uh, Luc Koelman? Is het nou, er zit een, een einde aan ons geduld... of is dit een, een hele slimme marketingstunt... om iets negatiefs voor Egon om te bouwen naar iets positiefs? Ja, dat was het eerste waar ik aan dacht. Ik vond ook een hele mooie payoff, eerlijk over uh, clubliefde... En als je nou ziet hoe vaak al de naam Egon gevallen is vanochtend... Hè, alleen al in, in dit gesprek... nou, tel uit je winst. Ik zou echt de kopje binnen, Egon, die dit verzonnen heeft. Nou, die moet je een enorme salarisverhoging geven... en een, een jaarsbonus en alles erop en eraan, die jongen of vrouw. Ik weet niet of Dries meeluistert, mee luistert, maar hij zal het vast, vast door met <laughs> deze boodschap. Ja, maar vooral een, een goed gekozen stunt. Ja, ik vind het ja, wel. Maar ja, er, ligt, er ligt natuurlijk wel degelijk een verhaal onder. Namelijk, het gaat bizar slecht met de club. Uh, en een shirtsponsor verbindt zich aan het imago van de club. Ja, precies. En daar hebben ze dus ook een groot probleem. En dat proberen ze nu inderdaad toch nog uh, slim recht te buigen. Maar er zit natuurlijk een diepere verhaal achter. Ik kan me best wel voorstellen. Op een gegeven moment zeggen, ja jongens, we houden er toch mee op natuurlijk. Want dat is inderdaad de vraag. Is het een hart onder de riem of is het een snoeihard dreigement? Nou, Laat ik het zo zeggen, het is gepresenteerd als een hart onder de riem... maar, als ik maar... iedereen bij Ajax moet begrijpen dat dit natuurlijk echt uh, twee voor twaalf uh, boodschap is. Ja, je ziet het ook in de wielrensport. Hè, de heel veel sponsors, bijvoorbeeld bij, uh, bij doping, dat die zich achter de oren krabben. En dit is ook een beetje zo'n geval. Eigenlijk zegt Egon van, wij krabben ons hier heel serieus achter de oren. En dat mag eigenlijk zich wel aanrekenen. Ja, maar wat, wat, wat gaan ze nu verder doen? Want ze lopen met 10 miljoen uh, uh, euro te sjouwen, uh, te, te, te, te klingelen. En Ajax zal dan wel door moeten schakelen, toch? Ja, de voetballerij gaat aan geklungel en uh, geweld ten onder. En uh, misschien is het ook wel verstandig als grote bedrijven zich eens achter de oren gaan krabben... of ze dat niet, geld niet gewoon aan het concertgebouw moeten geven... in plaats van aan uh, al dit geweld Ik straat. dacht dat je de balie ging zeggen. Nou ja, dat mag, <laughs> dat mag natuurlijk ook graag. Maar uh, ik dacht, laat ik het gewoon allemaal noemen. <laughs> nee, maar ik bedoel, het is natuurlijk... Uh, uh, dat, dat dat geweld op straat en die agressie en die, al dat negativisme. En, de, en die ego's. En die. En dat. En dat omgekoop. En dat. Al die troep. Ik bedoel, dat wordt betaald door grote sponsors. Die ik hoor ook een groot sportliefhebber hier praten, volgens mij, links van mij. Ja, maar ik bedoel, het, het lijkt toch meer en meer dat de helft van die, een kwart van die wedstrijden, schijnt dan omgekocht te zijn. Enzovoort. En de, de, de, de, de mannetjes maken rijden erachter. De incompetentie, het geweld. Ik bedoel, dat wordt betaald door grote bedrijven. Ja, zeker, het maar je hebt het ook nog steeds. Gaan nadenken. Luc, je hebt het ook nog steeds over een, een, <laughs> een, een, een, een, een, een, een vorm van uh, sport waar heel veel mensen heel veel plezier aan ontlenen. Ja, dat, uh, dat, dat is ook. En maar ik maar vind... dat kan toch gewoon zaterdag. Op het voetbalveld? E, ja, maar dat is wel wat anders ja. dan dat je dat topvoetbal opnieuw niet En dat kost gewoon heel veel geld, Juri. Links ja, of rechts hoor. En daar En daar zit ook, dus als er heel veel geld is en heel veel macht en heel veel aanzien, dan zit er ook altijd heel veel narigheid en, uh, en corruptie maar bij. Maar het is gewoon een zakelijke en... afweging. Egon die sponsort Ajax omdat ze er uh, baat bij hebben. En als ze er geen baat meer bij hebben, dan stoppen ze. Ja, Egon is geen uh, caritatieve instelling. Hè? Het is gewoon, uh, volgens mij, ook een beursgenoteerd maar, bedrijf. Luc reageert op wat Juri zegt. Juri zegt van je gaat eens kijken of je je geld niet op een maatschappelijke manier moet inzetten. Sponsorgelden. Nou, dat vind ik niet. Uh, als je Egon bent, dan uh, kijk je naar uh, de meest winstgevende manier... waarop je je geld kunt inzetten. En als dat Ajax is, dan doe je dat bij Ajax. En is dat bij, uh, ja, noem eens iets, uh, moeder en belk voor weet ik veel wat... is heel, is heel liefdaardig, dan, dan doe je het daar. Maar het is puur commerciële afweging voor nee, dat uh, ik Egon. dat ben ik helemaal met je eens. Maar um, uh, je, ik, ik, ik juich het toe dat langzaam door al dat negativisme eromheen... Dan misschien die geldstroom eens een keer anders afgebogen kan worden... naar plekken waar het uh, Ja, maar ook dan moeten we eerst eens beginnen, mooi, denk ik. Bij, impact heeft. Ja. Ja, we moeten eerst beginnen bij de gemeentes die voetbalclubs uh, gewoon sponsoren met gemeenschapsgeld. Dat, dat ja, vind ik het meest ja, absurde. Het betalen gaan staan in stadions. We praten ja. zo meteen verder niet meer hierover, stel ik voor, maar wel over andere dingen. Bijvoorbeeld over Geert Wilders en de bezuinigingsrondes die eraan zitten te komen. Dat allemaal zo meteen. Maar eerst krijgt u de hoofdpunten van het nieuws van Dorald Megens. Radio 1, het NOS-journaal. Te beginnen met Geert Wilders en de bezuinigingen die eraan zitten te komen. PVV-leider Wilders zegt dat bij de komende onderhandelingen... alle hervormingen aan de orde mogen komen. Wilders zegt er wel bij dat hij niets wil doen... aan het beperken van de hypotheekrenteaftrek. Wel stelt hij als voorwaarde dat er over ontwikkelingshulp wordt gepraat. De Palestijnse president Abbas heeft drie dagen van nationale rouw afgekondigd. Bij een verkeersongeluk in de buurt van Jeruzalem... zijn tenminste acht Palestijnse kinderen omgekomen. Vrachtwagen botst in slecht weer op een schoolbus... De bus kantelde en brandde helemaal uit. Er zijn zeker twintig mensen gewond geraakt. Mogelijk loopt het aantal doden en gewonden nog op. In Bussum is een man aangehouden die wordt verdacht van enkele gewelddadige berovingen in Diemen. Daarbij werden zeker vier slachtoffers de bosjes ingetrokken en mishandeld. Voor de gouden tip is 5000 euro uitgeloofd. Ook zijn foto's verspreid van de verdachte. Die te zien was op bewakingsbeelden bij een geldautomaat. Kon worden aangehouden na een tip. In Hoge Zand heeft een bewoner zijn flatwoning laten ontploffen. Een man van 48 zou vandaag uit zijn huis worden gezet. Uit woede zette hij de gaskraan open en stak hij kaarsen aan. Daarna verliet hij de woning. en belde de politie, die 30 huizen in de buurt ontruimde. En toen de brandweer metingen wilde verrichten, was er een grote ontploffing. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weerbericht van Weer Online. Er is veel bewolking en vooral in het zuiden- en zuidoosten... valt lokaal nog een beetje motregen. Later vanmiddag maken de kustgebieden nog kans de zon te zien. De temperatuur ligt rond 7 graden en er waait een zwakke tot matige westenwind. Vanavond en vannacht is het bewolkt en vooral vannacht kan er weer af en toe lichte regen of motregen vallen. De minima komen uit tussen 2 graden in Limburg en 5 graden aan zee. Ook morgen is er veel bewolking. Morgenochtend kan lokaal nog wat regen vallen, morgenmiddag is het droog. Met gemiddeld 8 graden is het nog een graadje warmer dan vandaag. Zaterdag wordt het met 9 of 10 graden nog zachter. Later op de dag passeert een koufront en valt er een flinke portie regen...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 Het gaat over de komende bezuinigingsonderhandelingen. En toen zei Wilders, zei toen dit. Waar is uw veto over die hypotheekrenteaftrek gebleven? Wat ik u al zei, ik heb gezegd wat wij daarvan vonden. Dat staat nog steeds. Maar ik heb ook gezegd dat alles bespreekbaar is aan de onderhandelingstafel, Dat geldt ook voor het CDA en de VVD. Anders kan je niet gaan onderhandelen. U weet hoe wij over verschillende onderwerpen denken. Maar alles is bespreekbaar. Alleen niets is bespreekbaar als we niet ook fors gaan snijden in de ontwikkelingshulp. Ja, goedemorgen. Dit, dit, dit, dit is een CDA-achtige semantiek verlangzaam, of niet? Nou ja, het, het komt wat langzaam op gang. Je hebt gezegd wat ik u gezegd heb, en dat is wat ik gezegd heb. En zo. Ja. Maar dan is het opeens toch weer behoorlijk helder. Namelijk, uh, alles is open... En dat vind ik toch wel een goed uitgangspunt voor onderhandelingen. Hij zegt dus alles is bespreekbaar. En, uh, maar hij uh, is natuurlijk uh, altijd uh, uh, meteen ook heel keihard. Ja, mits het ja, CDA dat, dat puntje levert. Nou. Dan komen de voorwaarden. Maar inmiddels heeft hij via het ANP weer gezegd... Uh, dat de hypotheek het aftrek als hij ter tafel komt. Maar no way dat daar iets aan wordt veranderd, liet het donderdag nog eens weten. Ons standpunt is daar geen millimeter veranderd, zegt Wilders. Ja, wat heeft hij nou gezegd? Hij zei hier het anders. Hij zei hier ja. alles is bespreekbaar. Ja, Luc, wat hoor jij? Ja, dat, dat, ja. ja, ik hoor ook alles is bespreekbaar. En dat Wilders niet veel geeft om de hypotheekrente af te trekken. Dat snap ik wel. Die bunker waarin hij zit is waarschijnlijk niet van hemzelf. Maar um, ja, ik vind het heel raar dat blijkbaar ontwikkelingssamenwerking... zo'n groot, zo'n belangrijke uh, impact op Wilders heeft... Dat hij, alle, ja, dat hij zelfs bereid is om daarvoor de hypotheekrente aftrek in te ruilen. Dat, ja. dat is wat ik eruit proef. En dat is wel uh, opvallend nieuws. Opvallend nieuws. Goed, de onderhandelingen zijn, uh, zijn geopend, zullen we maar zeggen. En nu pas echt goed. Um, ik, denk, ik denk dat hij heeft gewoon <sus> naar zijn achterband gekeken heeft. En bij zijn electoraat he, is er geen enkel draagvlak voor ja. uh, ontwikkelingshulp. Dus het is, dat is heel duidelijk. Ik vind het niet zo raar wat dat betreft. Maar hij is natuurlijk heel duidelijk geweest over de hypotheekrenteaftrek altijd. Ja. No way. Ja. Ja. Nou, wat wel knap is, dat we dus weer hebben over Wilders. He. Gisteren, weer gisteren en uh, nu voilà. weer. Dat snap. Goed, maakt niet uit. <laughs> ja, nou, misschien maakt het ook wel uit, trouwens. <laughs> uh, laten we het over de dubbeldip de, de hebben. Want de dubbeldip waar iedereen zo voor vreest, die is dus toch een feit. Nederland verkeert officieel in recessie. Um, Joey, als je naar de berichtgeving kijkt... denk je dat mensen nog begrijpen wat er nou allemaal aan de hand is en wat er gebeurt? Nee, maar ik denk dat... Is er dat balans dat... in de berichtgeving? Nou ja, ik wat mij opvalt is dat ik toch behoorlijk veel hoogleraren economie... Uh, op de televisie en de radio zie en hoor... Um, ook die hebben duidelijk niet uh, een eenduidig antwoord... voor zover ze überhaupt begrijpen wat er gebeurt. Dus um, ja, hoe kan je dan van de journalisten en van het publiek verwachten... dat ze alles kunnen duidelijk, begrijpen en helder kunnen krijgen? Nou, het zou fijn zijn wanneer journalisten het, het enigszins duidelijk kunnen maken... voor de gewone man. Ik hoorde bijvoorbeeld gisteren uh, Verhagen zeggen... we gaan slim bezuinigen. Dan denk ik van, ja, wat heb je dan in het verleden gedaan? Was het dan dom bezuinigen? En dan hoor ik onze minister van Financiën zeggen van... ja, we zagen het aankomen, deze recessie, maar we gaan strak door. En dan denk ik van, ja, maar Nederland is toch gewoon een exportland? We moeten gewoon wachten op wat het rest om ons, uh, om ons heen doet. Dat heb al vaker je gezegd, hè? want in feite... De, het glas is half vol of half leeg, dat is maar net hoe je het bekijkt. Uh, je kunt ook zeggen, er zijn ook wel aardig wat... Een vraag heeft dat gisteren ook gezegd... aardig toch wat positieve signalen. Consumentenvertrouwen daalt niet langer meer. Er zijn toch wat langzaam wat tekenen dat we het diepe dal bereikt hebben. Ja, kijk... Um... Wat je, wat je volgens velen nu ziet, en dat lijkt er wel op... is dat mensen eh, langzaam begrijpen... dat iedereen zijn huishoudboekje op orde moet krijgen. En dat is wat de overheden doen, dat is wat lagere overheden doen... dat is wat bedrijven doen, en dat is vooral ook particulieren doen... Dus uh, dat je na zo'n diepe dip, waar uh, een van de belangrijkste oorzaken... die grote schulden waren, ziet dat mensen uh, snel hun hypotheken uh, uh, aan het afbetalen zijn... en dus minder consumeren en zo. Ja, daar komt dan... Uh, dus dat, het zou best wel eens kunnen dat we, dat we een beetje schokkend... Hè, dus uh, uh, heen en weer gaand bedoel ik, uh, uiteindelijk toch uit, eruit klimmen. Maar het is helemaal niet gek dat als mensen... Uh, uh, bijvoorbeeld hun hypotheekschuld aflossen... dat ze dan geen ijskasten kopen. Ja, dat is logisch natuurlijk. Ja, maar, maar praten we elkaar ook niet een beetje de put in? Ook qua media, want wij, wij zenden natuurlijk ook vooral zwarte verhalen. Ja, het zijn allemaal heel zwarte verhalen. En wat ik heb begrepen, dat is de cijfers waarop nou die dubbel dip is gebaseerd... dat die eigenlijk afkomstig zijn uit de periode... dat net die hele eurocrisis aan het, aan het rondwalsen was. Maar ik vind dat je als overheid wel mag uitleggen aan de burger... waarom de burger het portemonnee moet trekken... om eindelijk eens dus die auto te gaan kopen. Terwijl de overheid zelf... Juist de hand op de knip houdt. Dat is toch een hele rare contradictie, vind ik. Kun je dat wel eisen of eisen, vragen van de burger? Nou ja, um, wie het weet mag het zeggen. Er zijn mensen ja, die zeggen: in ja. crisis, in crisis uh, moet je investeren als overheid. Er zijn mensen die zeggen: nee, in crisis moet je snijden. Ik bedoel, ja. als, als de heren, professoren het er sinds Keynes niet over eens zijn, uh, hoe denk je dan dat. Op zich heeft de overheid natuurlijk gelijk. Uh, jongens, we zijn niet arm. He, uh, hou de hand niet te lang aan de knip, want uh, we weten het allemaal... als een, gulde, uh, een euro vaker heen en weer gaat, dan, uh, dan is dat voor iedereen beter. Dus dat is op zich toch niet ja. zo gek. Maar, en wat me bovendien niet zo gek lijkt, is dat uh, we wel heel kritisch kijken... naar uh, alles moet kunnen, uitgaven. Uh, waarvan natuurlijk heel veel mensen... toch denken dat het wel wat overdreven is. Ja, Ik denk dat heel veel burgers heel primaire vragen hebben... over de economische crisis. En... Het antwoord op die primaire vragen, die zie ik vaak niet terug in de, in de verslaggeving, moet ik zeggen. Nee, maar, ja, maar die antwoorden zijn volgens mij ook niet zo klip en klaar en zo duidelijk. Dat is, dat is het grote probleem. Dus uh, hoe doe je dat dan? Ja. Nou, laten we even ja. naar die media kijken. Gisteren opende RTL Nieuws uh, met Honduras, waar honderden gevangenen omkwamen bij een brand. En niet de recessie in eigen land. Ik ben benieuwd hoe jullie tegen die keuze aankijken. Ik, ik vond het heel raar inderdaad dat uh, Honduras met 300 doden, dat pas zo laat uh, in het nieuws kwam. Maar goed, het is de bekende, nou ja, is heel bekende wet. Laat het open in ermee, maar bij het journaal bedoel je? Uh, bij het journaal was het heel erg laat, ja. Maar, ja. maar het is de bekende wet van hoe verder het, het, de afstand is tot Nederland... en hoe later het in het journaal pas uh, ja. Bij het journaal komt. zeiden ze vroeger altijd... het aantal doden gedeeld door de afstand is ja, de, de nieuwswaarde. Ja, ja. ja, dat is de regel. Bij RTL was dat gisteren dus kennelijk niet het geval. Er wordt ontzettend veel gemopperd dat natuurlijk niemand iets meer... aan het buitenlands nieuws doet. En nou doen ze het een keer wel. En ja, ach, dat lijkt me ook niet zo gek. Maar volgens mij had het meer te maken met het feit dat ze uh, uh, goede goede Hadden ...van een vrij gruwelijk event, dat het voor in het journaal zat... ...dan met iets anders. Maar dat is misschien mijn achterdochtiger. Nou, ja, dat zou kunnen, ik weet niet. Maar mij viel het ook op dat echt Jelle het wel deed. En ik vond het heel, uh, heel positief, juist. De omstreden sharia geleerde Al had dat is van plan om morgen... ...alsnog naar Nederland te komen. Ook al wil een meerderheid van de Tweede Kamer dat meest opstelt en ...hem de toegang ontzegt. Um, begrijp je dat uh, deze man niet welkom is wat een Kamermeerderheid betreft, Luc? Nee, daar begrijp ik helemaal niks van. Echt waar is, uh, ja, volgens mij is het gewoon heel simpel. In Nederland heb je vrijheid van meningsuiting. Dat betekent dat je letterlijk alles mag zeggen. En pas daarna kun je eventueel door een rechter ter verantwoording worden geroepen. Het is dus opeens uh, die, die politicus van, uh, van de ChristenUnie die roept van hij mag niet binnenkomen. Nou, absurd. Echt verslagen absurd. Ik kom er met mijn hoofd niet bij. Juri? Ja, ik ook. Ik heb natuurlijk meteen gezegd uh, als het bij de vuur niet door mag gaan. Als de VU buigt voor politieke druk, kom maar naar de balie. ja. Um, ik heb ook nu met die studentenvereniging uh, vanochtend een paar heen en weer gebeld. Um, uh, we hebben ook met Al Haddad contact gehad. Die ziet dat ook wel zitten. Um, ik, vind het, ik vind het gek dat we in een land uh, met een grondrecht... Uh, uh, ik vind het een zwaktebot dat we zo'n man niet toelaten. Wilders werd in Engeland niet toegelaten. Dat vond ik een enorm zwaktebot. Dan wil ik Wilders niet vergelijken met deze uh, vreemde imam. Of sheik of wat hij dan ook is. Die man heeft vreemde opvattingen. Maar hebben de parlementariërs dan geen uh, vertrouwen in de rechtsstaat? Het is precies wat Luc zegt. We hebben een goede wet op de vrijheid van meningsuiting. Als hij haat gaat saaien, dan wordt hij volgens mij, hoort hij opgepakt te worden. Ja. En we hebben ook een grondrecht. En ik vind die grondrechten vrij belangrijk. En wat ik echt schokkend vind, is dat het parlement onze grondrechten uh, zit te ondergraven. Volgens mij zijn zij de waarborg voor onze grondrechten. Maar er zijn twee gescheiden trajecten. De vraag één is, moet die man naar Nederland komen? Nou, jullie zeggen natuurlijk, zou niet weten waarom niet. De vervolgvraag is, moet je dan faciliteren, jij als directeur van de Bali... dat zo'n man met zijn niet erg gezellige standpunten een podium krijgt? Nou, um, ik denk dat het altijd beter is om uh, de verschillen in de samenleving duidelijk en helder te krijgen. En soms moet je daar ook uh, extreme mensen voor aan het woord laten. Want als je minder extreme mensen aan het woord laat, wordt altijd gezegd... ja, dat is best redelijk. Maar er zijn ook uh, uh, randen van een spectrum die niet redelijk zijn. Dat moet men ook onder ogen zien. Dus ik ben er altijd je je dat, geven? Dat dat ja, ik vind het wel. Het moet, moet gewoon niet zo. zo. We, we doen als Nederland opeens allemaal zo bangelijk. Over één rare man in een jurk die dan heel vervelende dingen zegt. Ik zou heel graag naar zijn toespraak voor die man gaan en dan gewoon die man een beetje benaderd als zijn dat gewoon een hele rare cabaretier... een hele rare jurk de hele enge dingen zegt. Maar en dan ik is je. Ik je nou, maar Dat wel laatste, wel wel het, wel dat, dat laatste je... bent niet met je eens hoor, Ra rare cabaretier. Ik bedoel, dat gaat wel een stuk verder dan dat. Er zijn in de wereld heel veel mensen die dat soort uh, uh, ideeën heel serieus nemen. Maar is die man een dat... eigen land wel heel erg belangrijk? Ja, dat af. weet ik niet, maar, maar er zijn toch altijd weer mensen die... Luke, uh, uh, enerzijds uh, zeg je van laat maar komen en natuurlijk logisch... als hij in de Bali uh, terecht uh, zou willen dat hij dat doet... en dat het ook gebeurt en dat de Bali dat doet. Anderzijds zeg je, wij praten veel te veel over wilders de media, dus ja. daar moeten we mee ophouden. Ik, dat vind ik toch een beetje een dubbel standpunt. Nou, zeggen dat één persoon gewoon helemaal niks mag zeggen in Nederland... want als hij zijn mond niet open doet, is die, die haat-imam, zoals hij het nou genoemd wordt... is dan uh, wel uh, welkom. Terwijl Wilders, ja, die man die is al... Uh, ja, hoeveel jaar is hij al uh, elke dag in het nieuws? Daar kun je het niet met elkaar vergelijken, vind ik. Ja, maar goed, Jorie, wat jou betreft, uh, uh, komt hij en gaat het ook door? Ja, wat mij betreft wel. Um, uh, graag in debat. En als het niet in debat kan, dan zal ik me het daarna uh, aan het woord laten met een andere mening. Maar ik vind, ik vind ook de VU een uiterst merkwaardig standpunt hebben. Uh, die laten hun academische vrijheid, wat volgens mij uh, minstens zo belangrijk is als de gewone vrijheid van meningsuiting, onder druk zetten door het parlement. Ja. Rare wetenschappelijke instelling is dat eigenlijk. Maar een debat in de Bali met, met de sharia voor Belgium-types, die is op een, een aardige rel uitgedraaid. Nee, dat was geen debat met hen. We hadden een debat ze waren over gematigd. Ja. Ze, ze kwamen binnen en ze verstoorden het en ze waren zeer en ze hadden een, uh, uh, helemaal geen goede intenties. Um, ik wil alleen maar zeggen uh, dat um, in de Bali... wat mij betreft alle standpunten naar voren moeten kunnen komen. En um, er zijn, is nu een oproep van uh, rechtse Nederlanders... om dit onmogelijk te maken in de Bali. Ja, een paar weken geleden waren het dan uh, fundamentalist, fundamentalistische moslims... die iets onmogelijk maakten. Jongens, laten we gewoon met elkaar praten. Waar zijn we zo bang voor? Voor elkaars woord dat we geen argumenten hebben om het te overtuigen? Ben je er bang voor, Luc? Dat... Uh... Dat je dingen hoort die een, uh, zeg maar een besmettende werking hebben? Nou, zoveel dingen kunnen een besmettende werking hebben en dan die, die ene man. En als je heel erg bang bent voor uh, ongeregeldheden. en dat je daarom dan gaat verbieden. ja, verbied dan ook meteen het hele betaald voetbal. als je zo bang bent voor ongeregeldheden. Je moet die man gewoon laten komen en. Uh, die man wordt dan ook, vind ik hoor, door, door, door alle media-aandacht heel erg groot gemaakt. Terwijl, nogmaals, ik vraag me af of die man in eigen land überhaupt wel wat voorstelt. Ja, en overigens, het is niet uit liefde voor de man zijn standpunten helemaal ja, niet. Het is uit liefde voor de academische vrijheid en onze grondwettelijke vrijheden... dat ik vind dat de balie er ruimte voor moet, moet bieden. Hoe niet object... omdat het zo'n belangrijke Hoe object zijn die meningen van hem eigenlijk? Nou, ik heb een beetje proberen na te lezen over dingen. En daar staan toch wel hele vreemde dingen bij. Ik vind mannen en vrouwen bijvoorbeeld buitengewoon, uh, buitengewoon duidelijk dat die gelijkwaardig zijn en gelijk rechten. Hebben. Ik heb niet het idee dat deze man dat vindt. Want vrouwen zijn verlengstukken van mannen? Ja, of, Nog de, of de helft waard van mannen. Of, de helft? Uh, ja. Ja, wel wel het zijn, zijn allemaal hele rare, vreemde standpunten. Maar uh, je moet gewoon als Nederland ervan uitgaan... dat als die man al die rare, vreemde dingen zegt... dat dat een beetje toehoren toch wel zijn eigen zijn eigen conclusies kan trekken. Alsof ja, als je... elke Nederlander helemaal bevattelijk is voor een hersenspoeling. Ja, en als je, ja, voor, als je voorstander bent van de sharia... doordat je namelijk in een rechtbank zit daarvan... dan heb je natuurlijk sowieso rare opvattingen. Want een, een kerkelijke rechtbank, he, he, he, was die katholiek, he, vonden we ook al raar. Maar de sharia-rechtbanken gaan nog wel wat meer in... tegen he, onze ideeën van rechtsstatelijkheid. Natuurlijk heeft die man rare ideeën. Wanneer wordt de... duidelijk of hij naar de balie komt? Uh, ik hoop dat dat vanmiddag duidelijk wordt, maar misschien wordt het ook wel niet duidelijk. Maar ik ben in gesprek met de die studentenvereniging en uh, we zullen zien. In de tijd heeft Onze Taal komt morgen uit. Daar stelt taalwetenschapper Hans Bennis dat Twitter een interessante lesmethode kan zijn. Ja, nou, die meneer is hoogleraar taalvariatie. Ik wist niet dat het bestond, maar, uh, maar goed. Maar uh, ik moet zeggen... Het... In zoverre klopt wat hij zegt, dat is dat ik ook. Ik twitter veel. En af en toe merk ik ook van, de boodschap die ik wil brengen... shit, 240 tekens en niet 140 tekens. En dan moet je inderdaad een beetje gaan puzzelen... om er toch 140 tekens van te maken. Dus wacht voor het bijvoorbeeld gewoon de sms-taal? Nou ja, heel veel jongeren gebruiken Twitter puur inderdaad. Sowieso als sms-tool. En ze, ja, ze, ze twitteren ook in de sms-taal. En is dat positief, is dat negatief? Jongeren lezen meer dan ooit tevoren volgens mij. Alleen, ze lezen geen boeken, maar ze lezen wel internet... en ze lezen hun mobiel en noem maar op. Jorie, uh, kortere lands noemt de taalwetenschapper die twittertaal? Ja, dat vind ik toch wel geestige woorden. Kort, kortere lands, dat is ja, een mooie, mooie term, hè? Ja, een ja. beetje opperlands natuurlijk. Ja, ja precies. Is van uh, ja. van Brand Kortse is ooit het boek. Maar um, ja, ik, ik, ik, ik ben het helemaal met Luc eens. Ik bedoel, um, de, he, de, de, de grote literator Goethe... en daar kan, kan toch niemand aan twijfelen dat de een echte literator is... die zegt letterlijk, in der beschenkung zeigt zich der Meister. He? In de beperking toont zich de Meester. Precies. Ja. Dus um, uh, wat is er nou mis met die twittertaal? Ja. Lesmethode, dat weet ik nou weer niet meteen... Maar maar het is zeker geen taalverarming, het is taalverrijking, vind ik. Ja, Dat schrijven is even grappig, dus alles zo ja. kort mogelijk. Prima. Kill je darling. kill je Dat blijft een beetje. Ja. Nee, in die Twitterles zouden leerlingen complexe teksten uh, terug moeten brengen tot uh, een Twitterbericht van 140 tekens. Op zich trouwens wel een aardige oefening lijkt me. Ja, hoor, ja het is tekstverklaren, ja. he? inderdaad. Dat is nou de essentie van een tekst. Het is ook nuttig om vijf pagina's te kunnen overzien en samen te vatten. Ik bedoel, dat is ook een ja. hele nuttige activiteit. Maar als je dat 140 tekens ja. lukt, dan weet je wel ja, uh, dat uh, is uh, een, een meester. Ja. Ja. Dan heb je die bescherming vanzelf. Joeri Albrecht, journalist en directeur van debatcentrum De Balie. En Luc Koelman, columnist onder andere De Metro. Hartelijk dank. Graag gedaan. Graag gedaan. Dit dank. is Radio 1. Lunch. Dank je wel. We gaan de Nationale Nieuwsquiz vandaag spelen. We gaan op zoek naar de nieuwskenner van deze week. Ik zei het straks al, het wordt een interessante ronde. Uh, Marcel Mondelaars uit Den Haag is mijn gast, welkom. Goedemiddag. Zou je die microfoon een klein zetje naar beneden willen geven? Kijk, zo. Ja. <laughs> Anders dan hoort niemand u straks, ben ik bang. Uh, maandag, dinsdag en gisteren hadden wij een score van 72. Dat is, dat is vrij bizar, geloof ik. Ja, behoorlijk, ja. ja. Dus ik ga u echt heel vriendelijk vragen om er alsjeblieft overheen te gaan. We gaan het proberen. Ik ga niet vals spelen, dat is het enige wat ik niet ga doen. Maar eh, ik hoop wel zeer, want het wordt, wordt dan uh, heel ingewikkeld als, als u ook 72 ja. gaat. Dan zitten we morgen misschien met vier mensen waaruit we een keuze moeten gaan maken. Goed, we gaan de, de eerste ronde spelen, we gaan uh, de nieuwsfactor vaststellen. Uh, leest u uh, veel nieuws, kijkt u veel nieuws, hoort u veel nieuws? Lees de krant en de teletext teletekst en de dingen, ja. Bij de hele dag? Uh, Twee keer per dag. Ja, en dat is voldoende, denkt u? Dat moet blijken. We gaan, het, we gaan het proberen. We gaan nu de nieuwsfactor vaststellen. Veel succes. Dank u wel. De nationale nieuwsquiz. Nederlanders hebben ook in het laatste kwartaal de hand weer op de knip gehouden. Consument uh, geeft eigenlijk al het hele jaar lang minder geld uit. Het hoort nu dus echt de vraag of de regering in staat zal zijn om te doen wat er moet gebeuren. Twee kwartalen op rij krimpt de Nederlandse economie. En dan heb je officieel een recessie zegt de berichten van het Centraal Bureau voor de Statistiek. De consumptie door huishoudens is verder gedaald... en ook de overheidsbestedingen en uitvoer zijn afgenomen. We zitten weer in een recessie. De eerste vraag. Dat die term nu officieel van toepassing is... komt door de economische krimp in het laatste kwartaal van 2011... ten opzichte van het jaar ervoor. Hoe groot was die krimp? 0,7. Ja, dat klopt. 0,7 procent. Ja, die procenten krijgt u cadeau over. maar... Dat is wat we nu wel bedoelen. Ja, precies. In het derde kwartaal was er ook een krimp van 0,4 procent. Ja. is dus overigens wel een lichtpuntje. Over het hele jaar was er nog wel sprake van een groei van 1,2 procent. En de investeringen groeien ook, zei het mondjesmaat. De tweede vraag. Werk aan de winkel voor de regeringspartners dus. Die konden gisteren aan dat ze in maart drie weken bij elkaar gaan zitten... om de onderhandelingen over nieuwe miljardenbezuinigingen te doen. Op welke plek gaat dat overleg plaatsvinden? Naar Katshuis Den Haag. Ja, klopt. Ja, ja nou, u komt uit Den Haag. Ja. Dus u weet waar het kats ah, ja. staat. De ambtswoning van de minister-president is dat. De derde vraag. Ik lees u een kop voor uit een krant. De vraag is waar gaat die kop over? En u krijgt van mij drie mogelijke antwoorden. Strakkere regie is de mantra. Dat is het citaat. Gaat... samenwerking van de NS. U krijgt Pro van mij drie keuzes. Wacht even. <lacht> hij moet van alles. De eerste keuze is er moet van alles op het spoor. De tweede keuze is de Limburgse politie bereidt zich voor op carnaval. En drie, Mark Rutte moet meer leiderschap tonen, vindt Hans Siegel. Deze is een samenwerking tussen NS en ProRail... over de problemen met ijs op de spoorwegen. Ja, precies. Ja, klopt. Kop van de volksstand van vanmorgen. Ja. Nou, u was eigenlijk al veel sneller dan ik, maar inderdaad, dat klopt. Drie vragen, drie antwoorden uh, heeft u goed gegeven. Dus drie punten. Een van de hoofdpijndossiers van Schulz... is de HSL-verbinding tussen Amsterdam en Breda. De passagierscijfers zijn dramatisch... en daardoor is er zoveel verlies dat de lijn op omvallen staat. Die minister houdt echter vast aan de toeslag... voor de speciale snelle verbinding... Wat is de naam van die dienst? HSL uh, of de vira? Ja, de vira is de spoor niet de Die uh, nou, ga ik u dan toch mee helpen. U heeft twee mogelijkheden gegeven. HSL, dat had ik zelf al gezegd. Vira oh, is inderdaad. Vira, voor jou. Ja. Ja. Ja, binnenkort mogen ook gewoon intercity's op het HSL-traject rijden. In de hoop de verbinding wat rendabeler te maken. Goed, vier om vier. Ik laat u een fragmentje horen, en de vraag is: wie is hier aan het woord? dat deze politieke partij in Nederland een keuze heeft gemaakt... Uh, om het zo te doen, waarvan ik zeg, dat was niet mijn initiatief... het zou ook niet zijn geweest. Wie is dit? Uh, meneer voordewind. Hey, wat jammer. Het is zo'n herkenbare stem, zou je denken? Nee, ja, ik kon het niet goed horen. Nee, ik kon het niet nee, goed nee. horen? Nee. Oh, dat is heel erg jammer. Uh, Gert Leers was dit. Nee, niet, niet goed horen. Nee, nee. nee. Alleen al om zijn accent zou je hem bijna moeten kunnen herkennen. Minister voor Immigratie en Asiel antwoordt op de vraag hoe hij gaat reageren... op lastige vragen uit Oost-Europa over het PVV-meldpunt. De zesde vraag. In Polen ging al stemmen op om geen Nederlandse producten te kopen. En de Nederlandse export krijgt het misschien nog zwaarder. Want de Consumentenbond van een ander Europees land... heeft gisteren de bevolking opgeroepen om Nederlandse en Duitse waarden te boycotten. Welk land is dat? Griekenland. Dat is Griekenland, dat klopt, ja. De, bond ziet, de consumentenbond ziet Duitsland en Nederland als de twee kwade genieën achter de Griekse bezuinigingen en hekelt hun harde opstelling. Vijf punten heeft u tot nu toe gehaald. U krijgt hints over een onderwerp uit het nieuws. De vraag erbij is: wat bedoelen we? Als u het weet, dan moet u stop zeggen en dan wil ik graag van u een antwoord horen. 4. Gauchito was mijn mascotte. 3. Bram en Freek vonden deelname aan mij op voorhand al verdacht. 2. Vier jaar na München zorgde mijn eindstrijd weer voor een deceptie voor Oranje. 1. De FIFA zou overwegen mijn titel toch aan Nederland toe te wijzen. Nou, de, de Nederlandse elftal is in de finale tegen Argentinië. Over de eventuele omkoping. Ja, ja, ja, ja. ja. Ik ga je even om wat juryberaad te vragen. Het goede antwoord was het wereldkampioenschap voetbal. Ja. Oh, ja, ja. In 1978. Um, en uh, uh, u zat er wel dichtbij, maar um, ik, nou, we gaan er heel, heel even over nadenken. Ik kan we... het niet goed horen. Nee, dat gaan we toch afkeuren. Dit, dit is te ver van, uh, van, uh, af van wat we wilden horen. Het wereldkampioenschap voetbal ging het om. Het WK en in Argentinië, in oh, 1978. En eigenlijk uh, alles wat er een beetje in de richting kwam was al goed geweest, maar dit, dit vind ik toch wel iets te ver. Uh, goed, dat betekent dat uw nieuwsfactor uh, op 5 is uh, vastgesteld en we gaan zo weer verder spelen. De Goedemiddag, oneens met de stelling. Wij worden gewoon voor het lappie gehaald. Het gaat tegenwoordig hier om een big business. Als je, als je apen krijgt, dan, dan, dan kan je met peanuts betalen. In Stand.nl, straks om half twee, krijgt u de kans om mee te praten over het nieuws van de dag. Vandaag luidt de stelling: Het moet veel makkelijker worden om flexibel te werken. GroenLinks en het CDA willen dat mensen in Nederland flexibeler moeten kunnen werken. Niet meer standaard van 9 tot 5 en ook thuiswerken moet vaker mogelijk worden. De initiatiefnemers, CDR Ellie van Heijem en Ineke van Gent van GroenLinks... dienen vandaag hun wetsvoorstel in. Is het goed om mensen te stimuleren flexibeler te gaan werken... of krijgt de werkgever te maken met onoplosbare roosterproblemen? De stelling waarop u kunt reageren is dus... het moet veel makkelijker worden om flexibel te werken. Dat u daarmee eens of oneens sms staat naar 7070. 7070, dat kost 50 cent. U kunt gratis bellen op het nummer 0800-1101, 0800-1101... U kunt stemmen op onze website www.stam.nl en twitteren hashtag StamPunt. Om half twee is de gast in Stam.nl, Ineke van Gent, Tweede Kamer voor GroenLinks. De stelling is dus, het moet veel makkelijker worden om flexibel te werken. Marcel Mondelaars, we gaan de tweede ronde spelen. Uh, uw factor staat op twee. Oh, sorry, op vijf, dat heb niet kwalijk. Uh, dat betekent dat u de vijftien goed moet hebben. Mm -hmm. Ja. Gaan we wel doen, hè? Ja, komt helemaal op. Ja, komt u maar op, dan sprak hij dapper. Nou, we gaan in 90 seconden tijd zoveel mogelijk vragen op u afvuren... in de hoop dat u er zoveel mogelijk goed heeft. Als u niet weet of niet denkt te weten, zeg dan pas. Dan gaan we door met de volgende vraag. Ja. De nationale nieuwsbeest. Wie maakte gisteren bekend dat hij een tweede termijn als president ambieert? Ja, Sarkozy. Is goed. De vader van wie wordt binnenkort op verzoek van de Noorse overheid... door Franse onderzoekers ondervraagd? Pas. Breivik, de Amerikaanse advocaat, uh, acrobaat Nick Valenda heeft toestemming gekregen om wat koordansend over te steken. Een Nevada? De Niagara. Wat is de naam van de snoepfabrikant... Schro die het aantal calorieën in zijn candybars flink gaat terugschroeven? Pas. Mars. Een baby van een kwartier oud heeft in de VS welk medisch hulpmiddel gekregen? Pas. De pacemaker. De leider van welke Maoïstische rebellenbeweging wordt in Peru vervolgd voor terrorisme? Pas. een pad. Wie heeft op het tennisvernooi van Rotterdam de Fransman Nicolas Mahout in twee sets verslagen? Federer. Federer. Is goed. De rechtszaak tegen welke oud-generaal zal op 14 mei in Den Haag beginnen? Uh, Malawi's. Is goed. Het kabinet sluit de verkoop van overtollig Nederlandse tanks aan welk land niet uit? Pas. Aan Indonesië, staatssecretaris Wekers gaat bekijken of het lage btw-tarief kan worden verhoogd naar hoeveel procent? Van 6 naar 8. Dus heel goed. Uh, nog dit jaar zal de wereld meer van welke apparaten kennen dan dat er mensen op de aarde zijn? Computers. Mobiele telefoons. Tegen welke oud-premier is vijf jaar cel geëist? Bij uh, Berlusconi. Is goed. Iran ontkent dat het de export van wat naar Nederland en vijf andere landen stillegt? Olie. Is goed. Welk land houdt op 26 februari een referendum over een nieuwe grondwet? Uh, uh, Syrië. Is goed. De Nederlandse Vereniging van Dietisten spant een kort geding aan tegen welke minister? Uh, Schippers. Is goed. Op het terrein van welke luchthaven is gisteren een vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog tot een poffing gebracht? Twente. Is goed. Vrouwelijke tv-presentatoren in welk land moeten van de regering een hoofddoek op en minder make-up opdoen? Afghanistan. Afghanistan is ook goed. <laughs> nou, ik ben er bijna buiten adem van. Uh, maar uh, ja, ja. Uh, wij zijn gekomen op een uh, totaal van elf... Uh, dat betekent maar vijf, dat u 55 heeft gedaan. Ik zou bijna zeggen, dit doet u me toch niet aan, hè? Ja, het is gebeurd. Ja, ja wat ontzettend jammer dat het uh, toch niet gelukt is... om over die ja. score van 72 heen te gaan. Ja, nou, morgen beter. Marcel Mondelaars, u krijgt uh, twee kaarten voor de beeld- en geluid-experience... en onze eigen lunchradio op cadeau. Hartelijk dank dat u hier was. Ja, heel bedankt. En uh, jammer dat, dat dat doel niet gehaald is. Ja, okay. maar veel dank. Tot ziens. We zijn zometeen terug met de tweede uur van lunch. Na het uitgebreide NOS-journaal op deze zender Radio 1. Ik geloof. Ik geloof. Ik geloof. Ik geloof in de mensen. NCRV. Europees voetbal op Radio 1. Vanavond om 7 uur de Europa League. Ajax, Manchester United. Met een aardige beweging nu het het in het die gaat Vanaf de linkerkant die omschiet. AZ handen legt. Die alleen op de doelman afgaat. Dit moet een worden. Ja, natuurlijk. Nee! Hij schuift hem naast. En om 9 uur aan Boekarest 20. Nee, het is hem. <laughs> Wat een schitterende goal. En trap PSV. Mooi doel, krachtig doelpunt. Doe, doe, de Europa League. Vanavond vanaf 7 uur. Radio 1. Het nieuws...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 Doe 16 of 17 maart ook mee met de grootste vrijwilligersactie van het land. Zoek met uw collega's of vrienden een leuke klus uit op nldoet.nl van het Oranje Fonds. Schat, dat geldt voor de nieuwe keuken. Hè? Als we daar nu iets van opnemen, kan ik die laptop kopen. Nieuwe keuken? Dat geldt dus voor de vakantie. Om te kunnen sparen met overzicht heeft het financieel dagboek van ABN Amro iets nieuws. Spaardoelen. Daarmee kunt u op een eenvoudige manier verschillende spaarplannen maken en ook goed blijven volgen. Dat is Overzicht Anonu. ABN Amro. De Bank Anonu. Dit is Radio 1.